niet al te gevaarlijk. Dus uh, dat, uh, dat is dan anders dan in de eerste helft. Maar ja, Overbos speelt nu ook tegen een behoorlijk strakke wind in. En Zalver heeft uh, het, uh, het windje in de rug. En dat uh, zal toch wel enigszins uh, een verschil maken. Dan gaat die bal komen. Even kijken. Patrick Kooper gaat het nemen. De hoog in de doelmond. Dus daar gaat er iemand bij. Er kan Nijzenberg bij. Maar hij gaat de rakelings langs het doel. Nou ja, rakelings een beetje. Dat is toch wel een keer kansje weer. En uh, de keeper van Overbos kan de bal nu over gaan nemen. Het duurt heel eventjes, Ik weet niet hoeveel tijd nog is voor het nieuws, maar het zal niet zo gek lang meer zijn. Het slecht uit de trap. Patrick van Doorn, het gaat erbij komen. Michel Daan, maar gaat niet erbij doen. Haalt in één keer uit. O, voor ons, dat scheelde echt heel erg weinig. Nog geen 20 centimeter voor de paal langs. Dan is weer achter. De keeper van Overboschatten weer in het spel brengen. Het is 1-3. En na het nieuws komen we weer bij je terug.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 Gasterra, het bedrijf dat het Nederlandse aardgas verkoopt, heeft de omzet het afgelopen jaar met meer dan 5 miljard euro zien dalen tot ruim 18 miljard euro. En dat is een daling van 25 procent, staat in het jaarverslag. Oorzaken zijn de economische crisis en overschotten op de gasmarkt. Gasterra is voor de helft eigendom van de staat en de andere helft is in handen van Shell en ExxonMobil omdat het grootste deel van de gasopbrengst in de schatkist vloeit, is de omzetdaling een tegenvaller voor de rijksbegroting. Hoeveel de gasinkomsten van het Rijk in 2009 precies betroegen, wordt volgende maand bekend.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 Deze van Bobby Brown. Ja, het begin van een uur. Het begin van de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Je took to can play that game. Voor Zandvoort en de regio. En we zijn met ze eilver en dan zijn we aan het voetballen. En daar gaan we straks verder mee. De wedstrijd Overbos SV Zandvoort en we staan voor. Ja, en nog even voor de voetbalfans onder ons die dat speciale sportkanaal kunnen ontvangen...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 en uh, alleen Lee Westwood uh, en nog een andere speler zijn uh, hem voor, dus, uh, vanaf, dus vannacht, echt moet twee tv's hebben, er moet twee tv's Stereo hebben, en kijken golf. en uh, El Clasico uh, de, in de Spaanse competitie. Maar goed, uh, waar ik de luisteraars zeker even op wil attenderen is uh, het Zandsvoorts Sportcafé, want dat is namelijk de aftrap van de Nationale Sportweek.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 Verreden. De BBC verslaat de race lives. Kwart over vijf, paardensport, BBC 1. En heb jij afgelopen maandag nog de paasraces gevolgd? Ja. Ja, ja afgelopen maandag hebben wij een programma mogen doen. Hè? Ja, hebben wij mogen doen. En het doen. was spectaculair. Meer dan 20.000 bezoekers op het circuit. Grandioos. Ja, als dat, dan beloof dat voor dit seizoen. En dan lezen we weer een berichtje. En waar gaat het over? Vertel. De damherten. Wat er liep weer een damhert over de baan. Tijdens, uh, Daar zijn ze ook al mee bezig. Tijdens de Tourwagen Dieselcup In één keer zo'n damhert op de ja, baan. baan wat moet we? je dan? Ja, even de race stil leggen ofzo. Dat is wel wat verstandiger, want anders kan je vlees gaan rapen. En dat zou ook niet de bedoeling. Is dit het nummer wat ik denk dat het is? Ja, ik heb een tuintje in mijn hart. Jullie hadden het er net over, hè? Ja. Dus nou, dan gaan we draaien. Bij deze. De zaterdagmiddag van CFM M, zoveel op zaterdag, Bij bijen tot aan 5 uur vanmiddag. plaatje, hè, dit. Ja, of een maar... van die straalt deze plaat de dus zon uit. En hier in de zomer, nee. met Royte overleggen of zo, dat nummer draaien, en dan in één keer uh, gewoon denk Ja, ik oh, was jullie okay. voor, hè. Jan Smit en Damaru.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 op de helft van uh, Overbos. En toch en toen was er juist weer een doelpunt afgekeurd van Overbos. Weer buitenspel. Uh, ja, er stond er drie meter vandaan. En er was degen bij de buiten spel De spelers waren het er niet meer eens. Maar toch wel. Want de bal die werd uh, gespeeld met twee mensen. Die vijf stonden voor de keeper van Overbos. Ja, dan sta je bij de spel Niet zo moeilijk. Moet je ook niet moeilijk overdoen. En Stond is nu weer een aanval. De Haan. Diepe bal op Leidsche Berg. Kan Berg erbij? Nee, Berg kan erbij. En die heeft hem dan ook nu in de bal afgepakt. Nee, werd afgepakt. Kan hij niet, niet goed voorkrijgen. Overbos kan overnemen. En dat doen ze dan ook met de verre bal. Net is het daar Stijn Stolle. Die staat er net tussen. Maar slechtweg weggewerkt daar. Kan Martijn Paap erbij komen. Maar dat is heel belangrijk. Want het land is echt een heel vrij veld. Gelukkig de sliding, kon hij de bal afpakken. Uh, Ronald uh, Kales. Kales naar Patrick van der Oort. Van der Oort geeft een diepe bal. En daar staat Michel aan. buiten spel. Er wordt niet voor gefloten. Want de keeper had de bal al. En het is, uh, de, key, de keeper die hier ver weg schiet. Maar Kool heeft weer de bal teruggebracht. Op de helft van... Uh,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 Même le soir de Noël non, non, Des fusils, des canons J'ai pleuré oui, j'ai pleuré J'ai pleuré Qui pourra m'expliquer que Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Moi je pense à l'enfant Entouré de soldats Moi je pense à l'enfant Qui demande pourquoi tout le temps oui, Tout le temps Moi je pense Et à tout temps, ça temps, Mais je ne temps, devrais temps, pas toutes temps, ces temps. choses là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 me live at jam down, that's the place me come, from. It is a nice place, We love the dance hall. Me enter the world of freedom land. Me dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig in there. As man me live in every country. Knowledge and wisdom, that is the key. I can check, check, check, check, check, check, every girl that I see. Now not, leave me be no. That you've been giving me. In the de-homely party. No one past 23, I've got to be free. Each and everywhere Make you feel fine All do my feel How do my know I wish place to go Past the custom Every day With no feeling low Everywhere I go Me have to find the action The comedy That nothing you can't Treat me wrong You really could have Follow me in you know, a Diana but time gonna have to leave This here scene. You know see That you've been giving me In the homely party She loves me. The woman she needs me. The girl she wants me. The woman she needs me. That you been giving me. In at the homely party. Now I'm past 23. I've got to be free. Dat waren de zomerse klanken van ECK bij C-Vilm op zaterdagmiddag. Joh, de O'Dayanna. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Job.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 de dus die, scheidsrechter uh, die keurde de 2-2 goed. Toen waren er wat schermutselingen op het veld. En hij heeft de wedstrijd uh, even stilgelegd. En toen riep je de, de, de aanvoerders bij elkaar. Hij zegt we gaan nog vijf minuten spelen en we beginnen met de stand 2-1.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 Hey, Fijn weekend en uh, dankjewel. Oké. Okay. Okay, dat was Joop van Essen. inderdaad winst voor uh, SV Sofort. Winnen vandaag met uh, 1 tegen 4. Een mooie eindstand, dacht ik zo. Ja, hey, hey, hey. daar worden we stil van. Hè? Ja, ja. dat zin ik, maar jij komt ermee. Nina Simon was dat en ik had no life.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 Hij nou, blijft mooi. We gaan hem gewoon even een stukje draaien, Zou op de zaterdag weer kunnen. Zie je, Vibs al Gewoon keihard zetten en dat moet uit haar speakers knallen. Ja, toch De tune van Veronica. Wie heeft die tune eigenlijk gemaakt? Weet jij daar wat nieuws over? Dat cd'tje heb jij. Dat cd oh, jij wilt een cd'tje van me hebben? Ik, even ik denk je weet het wel, uit je hoofd. De Horse, Cliff Nobles en co. Nou, spreekt toch voor zich? Nou, helemaal lekker. Als je dit hoort, denk ik gelijk weer aan het schip. Veronica op zee. Piraterij, nou dat moet jou wel. Ja, zeggen. ik was ook een pirater. Dus ja, was uh... ook een pirater. <laughs> ook zo'n lapje <laughs> voor mijn ogen, altijd wel, wel spannend hoor. <laughs> zo dadelijk gaan we naar Pluis Lindeman van uh, Stal de Naalderhof over de open dag van morgen.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 Ja, nou weet ik inderdaad van, uh, van Sinterklaas toevallig dat ja. het inderdaad uh, niet zo makkelijk is om zo er, uh, te gaan paardrijden. Nee, dat valt tegen. Want dat, uh, dat valt echt tegen, inderdaad. En dan moet je uh, een goede, ja. goede oefening bij je hebben. Ja. Dus ja. ja, en dat uh, kan morgen allemaal bij Staaldenaalden of kan je gewoon op een uh, paard springen en ja. uh, lekker gaan rijden. onder begeleiding neem ik aan. Ja, onder begeleiding. Ja. Ja. Aan, hè? En dan wordt, uh, wordt, wordt je paard vastgehouden, want we willen natuurlijk geen ongelukken. En uh, vanaf half twee tot vijf uur.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 En waarbij je dus als er les gegeven wordt, dan zie je de herten zie je lopen. En er is een hele gezellige sfeer. Je mag je, je, je pony komen poetsen. Uh, de, de, de, het is een leuke, ontspannende sfeer. En uh, geen concurrentie en iedereen moet Anki zijn. Dus we proberen op een professionele manier de sport te beoefenen. En uh, op een paardvriendelijke wijze met het paard om te gaan.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 Even kijken te gaan nemen. Ja, het is hartstikke leuk. En, en jullie uh, hebben het Nederlands elftal uitgenodigd. <lacht> Messi, hè? Messi, <lacht> Messi, oh ja, ja. Nou, dat gaat wel lukken dan. Ja, dat gaat zeker lukken. <lacht> nou, kortom, heel veel te doen morgen tijdens het Open huis vanaf half twee tot vijf uur. Jong tot oud is, is van harte welkom. welkom. Oké. Okay. En waar zit Staldernaaldorf? We zitten uh, op de Zuidlaan.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 Ik zou best nog wel een keertje met die haren naar ado willen kijken. In het zuiderpark de lange zij, een warme worst super, dat om je heen. Lekker kankeren op de jouw van de burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkool, dat stijf was te overheen. Oh, oh, de niet de schilderswerk, de lange poutine en het plan. als oud en haag, ik zou met niemand willen rally Met mij gaat huilen, als ik geen hagenij zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reswerk, plein plannen naar een kie gaan hoppen. De dag daarna een kaart op dus naar Schuiveningen lekker al bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad.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 Op vijf ver van Berag, dus net van nou ik weer terug heen. Oh, oh Den Haag. Mooie stad achter de Denny. De schilderswerk, de lange potie en het vlek, Oh, oh Den Haag. Ik zal met niemand willen rally. Met een gaan hulli. Meteen gaan jullie, als ik geen haar genees, zoals Meteen gaan jullie, als ik geen haar genees, zoals zij. Say no, what am I supposed to do? You say do, and I say don't. No. It's a game, but just as. Tijd goed plaatje hè? Spargo joh. En dan eh, met dit weer op een zaterdagmiddag in Zandvoort. Wat wil je nou nog meer? Spargo. Een, politie, een politieagent op een motor. Een politieagent op een motor. Hebben we dat weer. Ja, die zijn alweer actief in het dorp. Ja. Maar natuurlijk, dat moet ook. met al die... Houd ze in de gaten, want ze zijn snel hè die jongens. Maar als het dit weer morgen is, dan is het dus uh, heel erg druk. Uh, nou, ja, dat verwacht ik wel. In ons kleine Zandvoort. Zo dadelijk om vijf uur trouwens een live optreden van Ruud Jansen. Daarin dat café aan de Haltestraat. Oh, ik dacht aan de haven. Nee, ook okay, nee, een eenjarig bestaan vieren. Zeker. We bestaan alweer één jaar? jaar? Eén okay. jaar? zeker. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard. Dat moet gevierd worden. worden.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 Ja, dus ik zit hier niet voor niks. Nee, <laughs> Na een langdurige restauratie onthult oud-voorzitter van de Bomschuitbouwclub en mede-restaurateur Jozef Bluis morgen om vier uur de schelpenkar. De schelpenkar. Dus we hebben er één en die blijft ook. Oké, okay, gelukkig goed. maar. Uh, wat gaan we nog doen? We gaan een plaatje doen. Oh ja, ja we ja, gaan, ja, we nou nog, nou, we gaan nog tien minuten muziek dus draaien. gewoon gezellig. Oké, okay, Zeg dus hey, wat jij... Zo'n euh, spargo eigenlijk... plaatje is deze ook van Baksvis. Oh. Making your mind up. Daadwerkelijk de titel, Albert Jan. Ben je even een uurtje bezig hè? als je die gaat voorlezen? Ja, maar wel een zoet nummertje, hè? Ja, heel zoetzappig. Uh, ja, nou zullen we nog een plaatje gaan draaien, want ik zie jou weer uh, ja, met een niet, stapel ik, ik, berichten. Ja, nee, ja, ik, je komt er niet, doorheen, kom er niet doorheen, doorheen. Nee, we willen nog twee platen draaien. Uiteraard always look on the Bright Side of Life. Maar, maar ook nog deze. Ja, die vond ik nog eventjes. Ik denk, nou, dan ga ik hem toch nog een keertje draaien. Verras ons. Ja, daar komt hij aan. Althans, ja, hij begint goed. <laughs> ja, nee. Oh ja, ja, ik weet het al. Juist ja, een andere ja, versie dit natuurlijk. Oké. Okay. In schuilhoek schuilhoekachtig glas. Dat bedoelen voor we. Ja, ja. Dit beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met een dichtgeslagen boek.